Goedemorgen, ik ben Dielke Terza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het Olympische quarantainehotel krijgt slechte reviews. Het hotel bij Tokio is gereserveerd voor sporters en begeleiders... die tijdens de Spelen positief testen op corona. Er zitten al zes leden van Team NL, vier sporters en twee begeleiders. De omstandigheden in het hotel zijn niet te doen, zegt het Nederlands Olympisch Comité. Roeier Florijn vertelt erover bij RTL Nieuws. Het ontbijt was hier uh, niet zo denderend uh, de eerste twee dagen. En het is altijd hetzelfde. Dus ik heb uh, aan 10.0 gevraagd of ze mij uh, wat havermout konden, uh, konden opsturen. Elke ochtend uh, een havermout uh, met gekookt water uh, maken. wilde wilden eigenlijk het liefst melk, maar dat lukte niet. Dus uh, nou ja, het is uh, in ieder geval iets. En hij moet ook de hele dag op zijn kamer blijven. En de Nederlandse ambassade in Japan is om hulp gevraagd. Later vandaag is er ook een overleg met de organisatie van de Spelen. De A58 van Tilburg naar Breda kleurde vanochtend oranje. Had niks met Team NL te maken. Het was een ongelukje. Een vrachtwagen met wortels kantelde. Die wortels rolden allemaal de weg op. Inmiddels kan je er wel weer gewoon overheen rijden. Op het Griekse eiland Alonissos is een zoektocht aan de gang... naar degene die een zeldzame zeehond heeft gedood. Waarschijnlijk met een speerpistool. Kosti, zo heet dat beestje, werd drie jaar geleden als pub tijdens een zware storm gered en was sindsdien het symbool van het eiland. Het gaat om een monniksrop, daarvan zijn er nog maar 700 in het wild. In Valkenburg in Limburg leveren veel mensen mee met de ondernemers die de dupe zijn van alle wateroverlast en flinke schade hebben. Ook de eigenares van een restaurant net buiten het rampgebied. Zij gaat al tien dagen lang iedere middag langs haar collega-ondernemers met eten en drinken. Mensen zijn echt super blij als je komt. Sommigen schieten zelfs in tranen. Zo blij zijn ze met een kopje koffie of inderdaad een lunchpakketje. Ik kan niet de woorden uitdrukken. Het is ongelooflijk. Hoe komen ze erbij om aan ons zo te denken? Het is niet normaal. Geweldig. Begon met alleen een kopje koffie voor een paar collega's. maar inmiddels brengt ze iedere dag 300 lunchpakketten rond. Het weer het is nu droog met af en toe zon. Later vandaag weer wat buien en het wordt 22 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio alleen vertraging op de A9, ook maar richting Amstelveen. Er staat een file van 3 kilometer tussen Knopend Velzen en Knopend Raasdorp. Dat komt daardoor wegwerkzaamheden. Er zijn er maar twee rijstroken beschikbaar en er staat momenteel een file van 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Seven women on my mind For the wanna hold me, two that wanna stone me once, and so she's a friend of mine. Take it easy, take it easy, don't let the sound of your own I'm Uh, te samen. Ja, ja, ja, ja, ja. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen, ja. Ja, ja. Goedemorgen, Frank. Goedendag, We missen, <laughs> we missen één iemand ja. die heer, heer, heer stui. Nou ja, dat moeten we dan maar zonder stui doen. Ik denk ja. een uh, b eetje tje een bezigheid. Een bezigheid b, B-E-B-U. Bezigheden buiten buiten, huis. Buiten het huis, natuurlijk ook. B-H. B-B-H. B-B-H. Frank. Heel goed gegeven. Pakken we die even na het over? In het kader van ook... Functie elders kan je ook bezigheden elders hebben, natuurlijk. Dat is waar. Dat scheelt ja, functie ja. elders dat is een heel zwaar beladen ja, ja, onderwerp. dat moet Ja, dat moeten we maar niet doen. Dat moeten we maar niet doen. Ja, dat is de natuurlijk, hè? Quincy ja. Haribo. Oh, ja. Ja. <laughs> <laughs> het begint alweer, ja, ja, ja. Hebben we ja. nog wat meegemaakt, man? Uh, wat heb ik meegemaakt? Ha, ja, ja. Eigenlijk ja, weinig. Ja, vertel jij nou eens, wat heb jij nou allemaal meegemaakt? Ja, ik heb niks meegemaakt. Nee. Ik ben een saaie lul deze week. Ja, maar goed, uh, dat is ook uh, wel eens lekker. De spannende avonturen van de saaie lul. Dames en heren, ja. hier is Jaap Koper. Nou, ja, zondagmiddag lekker op het strand gezeten. Het was een beetje weer natuurlijk, maar lekker warm. Ja, ja het was, Gisteren was prima. Ben ik op mijn uh, giet fiets naar Hoofddorp gefietst. Oh, en, uh, het ging de, dat? Nou ja, het ging uitstekend. Maar uh, ik had expres wel al alles wat niet nat mocht worden thuisgelaten. Dus, Ach. Ik denk, in het kwaadste geval, word je dan nat. Maar wat dan wordt dan, dan nat? Ja, wat de doet... iPhone-horloge. Meen je dat nou? Uh, dat... Heb jij geen waterdicht horloge? Nee. Frank? Dat is uit 1959. Ja, dat hadden ze nog geen water hadden toen. Hadden ze nog geen water. <laughs> <laughs> ja, ik kan, dat me dat, kan me dat heel goed voorstellen. Ja, ik, kan me, ik kan me nog goed herinneren. Ja. Jij, jij, toch ook? ja. jij zei het nog. Ik zei het nog. Ja, ja en nou natuurlijk, uh, is, uh, voor de fans niet onbelangrijk... maar uh, er is een uh, Mollymannenafspraak. Uh, Wordt de oh, er wordt gesmeed. Er wordt een Molly-mannen afspraak. Het is uh, 13 maart vorig jaar voor het laatst geweest... dat uh, Mike uh, Koopman en uh, Ron-Nicolaas Gerloogman en ik zeiden gek... bijeen waren in het uh, gezellige drinkrestaurant Molly. Mm -hmm. Van Han Eijgorsen. Wie mm -hmm. kent het niet? <laughs> Geen, en, reclame, en, he, Frank, om, geen reclame Frank, geen reclame. Hoe daar lekker daar dus, dus, het ook is. Ja, <laughs> ja. Om al daar dus uh, het coronavirus uh, te verspreiden... <laughs> ja. wat ik in, uh, bij Radio 10 had opgelopen. Ja. Ja. En naadloos had doorgegeven die avond van de 13 maart 2020. Ja. Mollymannen. Ja. En uh, gelijk ja, ja, was er uh, ja, ja. meteen heel Nederland van slag. Want uh, meteen werden er allerlei maatregelen afgekondigd. Ja. Lockdowns. We houden jou gewoon persoonlijk verantwoordelijk daarvoor. Dus. Dat is geen enkel probleem. Ja. Ja. Dat hebben we ook gedaan hoor. Ja. Lawyers erop. Maarigheid. Allemaal naarigheid. Brussel heeft ook zijn kleurdoos voor de dag gehaald. En leuk, de ineens van de andere dag Weet alle landen geel, groen. Groen. Weer geel gekleurd. En ja. zelfs een enkel groen landje tussendoor. Nou, dus dat dus, gaat wel de goede kant op, vind ik. Het gaat de goede kant op. Maar, ja, over, behalve oh, de festivals. Die, uh, maar die, hoe zit het dan met de Grand Prix? Uh, uh, ja? Uitsluitsel gevolgd binnenkort. Ja. En de kans is uh, zeker aanwezig dat hij gewoon doorgaat. Ja. Want uh, daar had ik al... Uh, ja, Kijk, Daarom men houdt aan 13 augustus. Dat is het peildatum van ja. uh, weer nieuwe maatregelen en noem maar op. Maar ik voorzie dat dat gewoon doorgaat. Met de volle bak en ja. al dat soort dingen meer. Dus, en dat uh, zal wel met... Uh, als je uh, ge, ge, gevaccineerd bent... dat je even je paspoort moet... Uh, zoiets. Ja. Ik denk dat dat, dat dat een oplossing is. Ja. En dat je dus gewoon uh, iets moet overleggen. En uh, aangezien ja. het gros toch wel op de fiets gaat komen... Dat hebben we daar wel. ook niet zoveel last van. Dus ik denk dat al met al is dat wel heel slim. Want ze hebben dus eigenlijk een vooruitziende ja. geest gehad. Een paar jaar terug. Door met die fiets te komen. Want ja... Daardoor uh, uh, verspreidt het zich wat meer meteen in de lucht. heb, dus ik, een passend, heb ik een heel passend liedje. Fijn. Oh, is, is dat zo? Echt nou, ja. Hoor je? Nu al. Ja, nu, nu al. Het is nu al gewoon een gitaar. pak Gewoon een gitaar erbij. <laughs> dat is een heel ja. erg muzikaal... Uh, hey, wie betreft musical. het hier? Wat zeg oh, je allemaal? Wie betreft het hier? Sarah Smiles. Sarah, Sarah. Smiles. Baby hey, hey, with a I can feel... Yeah. We weten dat dit uh, Hol en Oudse waren met uh, Sarah Smaans. Het is zo'n leuk liedje. Ja, ja. wij hebben gewoon gedacht van, weet je wat we doen, doen We doen gewoon een leuk liedje. Een leuk liedje, vrolijk voor die mensen om de dag te beginnen. Ja, dat dat zeg waar. ik toch, dat, dat zeg ik moeilijk. toch. Oude Ups. Dat is mooi, man. Uh, God, over oude Ups gesproken, Hans uh, doet niet mee hè, vandaag. Nee, Hans doet niet mee. Hans is, nee, de, Hans motor. is de, de motor, dus uh, ja. die, uh, die moet even een keertje overslaan. Die, nou die klok weer aan de hand, jongens. Kijk, oh, ja, vijf, ja, vijf, ja, vijf, ja, vijf ja, ja, ja. Echt, uh, dan denk je, van, je moet hier, weet je wel. Je, je moet even je, onderin je, je scherm Je moet een radio kijken. maken, dan moet je toch <laughs> weten hoe laat het ja, is. Ja, onderin je scherm kan je ook kijken. En dan zie je oh, dat het ja. kwart over tien is. 14, tien uur 14. Leuk. En wat op. ben je nou aan het doen? Gert? Ja, ik probeer een shortcut erin te. Ja, jet... Shortcut. Ja. Even voor de mensen thuis. Hier, wat is het? shortcut? Nou, shortcut is een afsnijding van de weg. Dat is het eigenlijk. Wat lult hij nou? Ja, goed, hè. <laughs> maar uh, dat uh, geldt ook uh, voor, uh, voor een leider uh, uit de Verenigde Staten. Want die, die had op een gegeven moment een Tesla bij zich. Ach ja, Je moet het ook nooit. Uh, je moet, uh, ja, Frank weet, weet waarom je dus nooit een Tesla moet nemen. Ja, nou, dit is wel het bewijs dat je zeker geen Tesla moet nemen. Want. Wat, wat hebben die auto's? Die hebben namelijk uh, nog een beetje een vermogen... dat ze ook uh, hun systemen aanpassen op wat er uh, in de omgeving gebeurt. Nou, deze, die, dat was wel heel duidelijk het geval. Handkort, want, ja. Uh, <laughs> want de, de, de, de systeem in, die reageert bijvoorbeeld op uh, verkeerslichten. Maar deze Tesla, die dacht dat de man een verkeerslicht was. Dus bij het, uh, bij het gele schijnsel van de man ja, ja. nam hij gas uh, terug. Dus uh, ja, die man moest constant bijwerken om, uh, om die auto uh, van, de, ja, van de automatische piloot eigenlijk steeds af te halen. Dus ja, ik zie jou weer hoofdschudden. Uh, nou, weet, weet, je, weet je wat het is? Er ja. zijn natuurlijk uh, zoveel moderne middelen in de moderne automobiel... die de ja. mensen den diensten staan. Ja. Dat je eigenlijk... Uh, weet je, je, je, dat is niet goed voor je brein, want je moet zelf hoef je bijna niets meer te doen. En het enge daarbij is dat je ook nog 100% althans veel mensen vertrouwen op die systemen. Ja. Maar je moet zelf altijd bij de les blijven. Hartkort kort, nou, dat was doet, hij, het, toch? Het, dat jongens, doet heb, hij toch? Ik heb een heel goed, goed nieuws. Ja? Wat heb de flatsen het Badhuisplein voor het eind van het jaar gesloten. Ja? Ja. ja? ja. Goed bezig. Goed, goed bezig, bezig, ja. Ja, ja. want het, het, ja. Is nu wel, het was wel armoedig, maar nu is het heel erg armoedig. Het is bijzonder handen. armoedig. We, ja, we kunnen in een kraak zetten. En en en, het is en, jammer en dat dat niet voor je. de Grand Prix nee. gebeurt. Nee. Maar Cor hebben dat stukje grond verkocht aan een... Aan een wie? Aan een bedrijf wat daar nu een hotel heeft. Ja, neerzet. en uh, ja. daar heeft de Holland Casino... die wil daarin mee participeren, ja, dat heb ik begrepen. Plan, ja, dus, oké. Okay. Nou, ja. Beter, beter. Nou, maar of, ja. uh, en dan gaan we weer... Uh, van het standwoordse uh, vijfjarenplan uit... wat uh, bijna een vijftigjarenplan wordt... Nou, voordat dat er is is uh, zijn we wel weer we staat uh, in de krant werden. Holland Casino mogelijk ja, in gesprek. mogelijk hè mogelijk ja. Mo het, het zou kunnen ja, nou, het zou, het zou kunnen. kunnen je weet het maar niet weet zeker? Ja. Ja. Nee. Ah, het en zou dan kunnen. is nog niet bekend gemaakt waar het gesprek over zal gaan nee, nee maar het is mogelijk is ja hoor ja, ja, ja het nou, is muziek zang. alweer ja, muziek zang. Ja, je alweer muziek Frank of niet nou dan moet ik wat gaan zoeken Ja, jij zegt we moeten het wat waar hou jij van Frank qua muziek nou, ik kwam een heel gek bandje tegen... waar ik nog niet eerder van had gehoord. Ja. Nightwish. Op de jijbuis. Nightwish. Dat is een beetje stevig voor dit uh, programma. Ja, is een ja, daarom ga ik ook niet voorstellen... Dat nee, ik... dat, we dat, doen, we doen. dat zouden we, dat doen. we niet doen. Maar uh, echt gillende gitaren. Een ja, beetje nou. Mike Oldfield-achtig ook hier en daar. Ja. En uh, een beetje folk. Ik vond het wel weer verhelderend. Daar vind ik nou niks van. Vrouw. Een metal folk bestaat. Dat ja, kan, ik, nou, kan ik maar ik niet, dus, Ja, ja Ik als wandelend anachronisme wist dat natuurlijk weer niet. Nee. Maar uh, ben daar van de week achter gekomen En een uh, niet onappertijdlijke zangeres. Florian, Florian Jansen. Jansen. Die heeft uh, nog meegedaan uh, bij Jan Smit. Bij de beste zangers. Ik ik kan sorry. ik maar nog vergeten. Uh, leuk of? Ja, ja, ja, dit is op, een goede, op, goede ja, dame hoor. jongens, weet je wat de allereerste digitale plaat... die ooit opgenomen is digitaal? Nou. Die ga ik nu draaien. Ach. Zet hem open. Ja, ik heb hem openstaan. staan. Ach. IGY? IGY? Donald Fier? Vegan. Ja Frank? Donald Stijf vegan. van de Stijf te kijken? Je nee, had geen biefstuk. Nee, had geen <laughs> biefstuk. Donald Vegen. <laughs> Donald Vegan. <laughs> <laughs> Dit zijn de nummers waar we het voor doen, jongens. Nou, jongens, er is een heel oud gezegde, hè? Ja, hoe is dat? Wie niet waagt, die niet wint. Wie niet scheidt, die niet stinkt. Die niet Wie niet neukt, krijgt geen kind. Nou, daar dachten een echt paar anders over. Want Christina, van 23 jaar en jong. En Galip, Galip, ik weet niet hoe je het spreekt? Utsturk. dus dus dit is misschien Turkije. Van 57 jaar. Die hadden dus in nog geen jaar tijd... 20 baby's bij elkaar gedraagmoederd. En uh, elke draagmoeder ontving. Want vader zat goed bij kas. 8000 euro. Dus 20 baby's verder, oftewel 160.000 euro. heb je ineens je eigen weeshuis. Ja. En ons lieve Heer zei al: laten kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Nou, dat was niet tegen Doofman, ja, sorry. Jij, huppakee. He, huppakee. Ja, zo werkt ja, dat. Daar had pastoor in vroeger tijden in ieder niet langs uh, groeven, Want de meneer pastoor kwam vroeger langs de deur, hè? Ja, ja dat weet ik en nog. Dat dan wordt het de... nog geneukt. Met een kruisje, Nou, dat ja. zo zei hij dat nee, niet, Nee, zo hoor. zei hij. Hij zei het dan, ik moderniseer het een beetje, Akkoord. Dus uh, dat, dat vroeg hij niet zo. Nee, hij vroeg dat niet zo. Dat nee, Dat kan nee. helemaal niet. Dat kan helemaal Dat was ja, ook niet netjes gaat dat natuurlijk. gaat het toch niet zeggen, zo? Dat was ook niet netjes natuurlijk. Nee, wordt er nog geneukt. Ja. Nee, dat zeg je niet, en, dat was uh, door. Ja. Ook al komt hij uit de kerk waar zatrottigheid was natuurlijk. Natuurlijk. Niet in de laatste plaats, genoemd de disco in het Vaticaan. Koek, koek, koek, koek. Dus uh, <laughs> ja, Hup, uh, zwaai op die pij, stuur er om langs zij. <laughs> nou, uh, dus ja, je moet maar van kinderen houden, twintig ja. baby's. Ja, ja, twintig baby's, ja. we meteen ook in, uh, een elftal bij elkaar. Ja, ja. ja, ja twintig nou, baby's kan je niks zeggen. Daar Nou, niks daar van zeggen natuurlijk. Nee. Nou, gaan we zo hey, jongens, hebben wij uh, veel last van de meeuwen? Nou, uh, jij in ik heb vannacht even het drama die gedaan, want ja. ze een drama gedaan. We hebben nachtdienst je, die beesten ja, tegenwoordig. Ze hebben een ja, precies. De hele nacht door. Ja. Jongen. Ja. Maar ja. dat is, staat nog niet in verhouding met wat de, de Engelse Zuidkust meemaakt. Die hebben ja. de killermeeuwen. Killermeeuwen? Killer killer ja, maar, nou, maar die kant gaat het hier ook op. Ja. De meeuwen aan de Zuidkust van Engeland worden namelijk killermeeuwen genoemd. En uh, deze namen hebben ze niet gestolen. De meeuwen zijn immers zeer agressief. En deins ze er niet voor terug om kleine kinderen en hondjes aan te vallen. Ja, ja dat doen ze. En uh, ja, een, een, een, de premier heeft al opgeroepen tot een nationaal debat... om de agressieve meeuwen op ge, gepaste wijze aan te pakken. Ja, ja. Nou, ja. ik weet niet of ze daar ook beschermd zijn. Dat is misschien ook weer een eu nonsens ding. Uit het in Spreken. Nederland zijn ze, zijn ze beschermd. Ja. Ja. Maar wat ik niet begrijp, en in dorp ook... en ik erger me daar zo ontzettend aan... is dus al die domme toeristen die die beesten gaan zitten voeren. Ja, dat is het probleem natuurlijk. Daar word je helemaal achterlijk van... Ja. Ja, en als er ja. een op je auto zo'n emmer stront leegt, dan kan je gewoon je auto naadloos naar de spuiter brengen als je het er niet meteen afhaalt. Dat ja, of is echt... even naar de strijder. Of even naar de Warrior natuurlijk. <laughs> ja, ja, en maar, ja. in België hebben ze de, de meeuwen anticonceptie gegeven. Oh ja? Ja, en dat is, ze dat is natuurlijk niet heel slim. Ja, nou ja. ja. Weet je al, dan uh, uh, uh, voeren ze ze met uh, anticonceptiemiddel. En, uh, dat, en dan, uh, Zijn ze onvruchtbaar? ze worden ze ontvruchtbaar en dan kunnen ze niet voortplanten. En dan zijn er natuurlijk niet zo heel nou, veel dat meer. Dat is wel een uh, heel goed plan. Ja, zeker. Ja. Ja, um, meest recente uh, meeuwennieuws is dat, uh, dat er uh, een, een plaats... Nou, niet een plaatsgenoot, maar iemand uh, in de Die is er helemaal gek uh, van ja, geworden. Guus, hè? Ja, nou ja, goed. Guus. Hij is naar Nou, is dat niet Guus Mevis? Guus, Guus, zo ja. en zo goed. Dus. Zo kan het wel weer, maar, maar ik, uh, ik ben blij dat, die, dat Guus in Brabant woont en niet aan de kust. Hè? Ja. Want uh, dan had hij zijn naam wel eer aangedaan, denk ik zomaar. Uh, maar deze man, ja, wat, wat, wat uh, kort, ja. deze man, die, heeft op, God, die kom je eens aan toe, Nee, ga maar door. Uh, nee, maar uh, hij heeft uh, gewoon een proces aangespannen om de overlast van de krijzende meeuwen in te perken. En uh, dat heeft uh, het emotioneel echt iets bij hem aangedaan. Wel zover dat hij misschien het geluid van een mail nadoet. Dat zou kunnen natuurlijk. Ja, ja, maar ja. ja, op zich is dat niet zo moeilijk. Nee. Maar, uh, nou, maar het, is echt, het is niet normaal. Ja, het is verschrikkelijk. Het is echt niet normaal. Het is, het is nog meer dan vorige jaren volgens mij. Maar ik denk, uh, of, ik, denk ik weet het, als je daar uh, de moeite zou uh, nemen... om een uh, dag met je iPhone en je cameraatje op scherp... Bij een haringkraam te gaan zitten. dat je ah, dat wel je een leuke tafereel kan registreren. Ja, dat ook, ja. Want uh, die Duitsers die ook uh, gewaarschuwd worden. net als de andere mensen natuurlijk. van uh, past u op. de luifers vandaag, pas op voor de meewer. die zitten gewoon dagelijks allemaal op de klep boven te wachten. om in duikvlucht uh, zo'n uh, kibbelingetje te ja. scoren. Uh, uh, uh, nog iets over dieren in het nieuws. Nou. Uh, knappen jullie wel eens een uiltje? Ja, een gegeven. uiltje knap? Hè? Ja, dus ja. dus knap een beetje slaaf. Ja. Ja. Ja. ja, nou, dat is uh, in een uh, koude kerken is woensdag op een bijzondere manier uh, gewekt. Een boswachter in dit uh, geval. Want die werd uh, rond vijf uur wakker toen een kerkuil haar slaapkamer binnenvloog. Oh, dus, dus ja, dan. Uh, dat was wel een hele manier ja, een van uit te knappen, denk ik. Een lang uit te knappen, denk dat ik. Ja, dat ook. Is strikker, maar even een muziekje ja, knappen. Ja. Uh, maar G. Ja. Uh, hey, weet v. je <laughs> nog in uh, Jaffran. toen uh, ja. een doof van zijn kamer binnen was? Geknolen. Ja, dat was een doof. Een <laughs> ja. God, die was uh, de weg kwijt. Ja, die was ja. ook de weg kwijt. Ja. ja. Een duif en een bakkie op. Dames en heren. Wacht. Stoffi Springveld. Stoffie Springveld. Zing even mee. Van Circus Rens. Goeie haardel. <laughs> <laughs> Kekke dag. Ja. When I said I needed you. You said you would always stay. It wasn't me who changed but you. Stoffie springveld. Stoffie, springveld. Stoffie springveld. Flink voor elkaar. Ja. Hey jongens, nou, de nou. is er niet, hè? Onze vriend uh, nee, Hans. Hans. Nee, Hans, nee, nee, dus, nee. Uh, ja, uh, ik, Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Hoe, uh, uh, hoe, hoe komen de mensen naar het circuit? Uh, voornamelijk op de fietsen. Ja. ja MFK, Trein ook. Openbaar vervoer. Touringcar. Uh, ze gaan dus de Zeeweg, wordt één groot. Fiets, en Nou bus. ja, dus dat zou kunnen natuurlijk. Maar nou ja, ook een uh, pendelbus zal daar uh, waarschijnlijk ook uh, rijden, denk maar, ik. Maar dan zag ik ook al de eerste borden uit de grond groeien op de Zandvoortse ja, ja, ja, FOM. Ja. FOM, is dat Formule One Management? Ja, heel goed. Ja, heel goed. Denk, Goh, wat zou dat toch kunnen zijn? <laughs> ja, ja. Maar, maar dat dus is het dus. Formule One Management. Dan die jongens uh, tenminste ook uh, hoe ze moeten rijden naast ja. de kweer. Ja. Hé, hey, maar je kan dus ook een ticket boeken, park en bike. Ja. En dan uh, kan je ergens in uh, omliggende gemeentes kan je, je auto uh, stallen. En dan neem je je fiets achterop. En dan uh, fiets je naar Zandvoort. Ja, ja goed dus plan. Meer je om nou. uit de Achterhoek. Park en bike. Kijk. Zanden Kijk. En die fiets. Park en bike. Ja, ja. <laughs> ja. Ah, er zijn, er zijn zatmogelijkheden mogelijkheden. En Nederlanders zijn redelijk vindingrijk, vind ik zelf. Ah, ah, zelf. Ja, ja, jongens, het, ja, is het is allemaal... allemaal... Ho hoeveel mensen kwamen er vroeger uh, uh, naar de Grand Prix? Toch ook... Uh, 150, ja, 60.000 per dag, hoor. Dat dus, uh, ja, was ja, ja. vergelijkbaar. Ja. En toen stond het ook tot twee uur nachts ja. vast. Ja, ja de, en er stond er een visboer in de straat... en die, die kwam terug van het strand... en die ja. gooide ja. dan zijn luiken open omdat hij die, die file zag. Nou ja, ja, visbakken, nog een paar, een paar keer verkopen. Ja, nee, ging dat. Nee, wij, wij als bewoners van Zandvoort... hebben natuurlijk allemaal een weddit uh, gekregen... dat we, dat we uh, een in- en uitritmogelijkheid krijgen... Uh, van en naar Zandvoort. Bedankt voor Heb je hem al binnen? Nee, ik heb nog niet binnen, maar oh, okay. dat komt vanzelf. Ja. Hm. Okay. Dus dat vind ik wel een goeie. Jazeker, ja, lang ja. je auto uh, geregistreerd. Zelf. Ach joh, ik ben, ik ben uh, op circuit geweest waar je even denkt van, uh, hoe kom ik hier? Ja. Als je naar Silverstone gaat, weet je niet wat er gebeurt. Dus nee? Je, nee, het zijn allemaal twee baaswegen. Ja, en in België, en wat, denk van, van, wat, wat denk je van Frank O'Shaan? Het ja. is hetzelfde ja. verhaal eigenlijk. Hetzelfde en, verhaal, en wat denk ja. je van Paul Ricard? Hetzelfde ja. ja. verhaal hoor, ja. dus ik, uh, ja. ik weet het niet. Of Monaco, ik uh, weet dat. Monaco Ferry... is helemaal lachen. Ja, Ferry Verbrugge heeft wel eens verteld van, nou dan ga je met een golfcar worden. Uh, gewoon het centrum ingereden. Dus uh, je komt toch niet met je auto. Ja. Echt niet. Dus, maar in, in uh, Monaco niet? Nee, nee, nee, echt nee, niet? nee, ik weet het. Ik ben er een keer met een chopper geweest. Chopper? Okay. Go ja. to the chopper! Ja. Go to, to the chopper! Go to, ja. ja. to the chopper! Go to, to the chopper! En dan. Uh, <laughs> ah, ja. En dan ga je met, uh, met uh, het vliegtuig naar Kan. En van Kan ga je met de chopper naar... Uh, Welke ja, ja. kan? Melk kan? Soep kan? Of nee, uh, wim, nee, gewoon nee, Wim kan. Oh, wim ja, kan. dus ah. in Nederland zal het ook wel goed komen. Trouwens, het zal de Formule 1-organisatie in zorg zijn... hoe ze dat allemaal uh, infratechnisch ja. doen, uh, zolang ze maken. Nee, um, hey, jongens, het is toch helemaal top. Enigszins gerelateerd aan het sportnieuws. Want je weet uh, dat in Tokio, als je een sporter bent... en je test positief. En dan is het niet positief testen op doping... maar op dat andere ding... Ja, dan word je geacht in een quarantainehotel uh, plaats te nemen. En dan mag je voor de rest uh, van de tijd uh, gewoon eventjes... Uh, dat is toch verschrikkelijk? Ja, ja je moet dat is wel Maar uh, er zijn uh, mogelijkheden om daaraan te kunnen ontsnappen. Dus voor de mensen die nu zitten te luisteren in Tokio... en een sporter zijn en in een quarantainehotel zitten. Uh, want er is een man die is ontsnapt aan de verplichte quarantaine... uit een hotel door een touw van een, aan elkaar anonkage vastgebonden lakens... uit een raam op de vierde verdieping naar beneden te hangen. Dus een oude ouderwets... Klassiek. Uh, klassiek vluchten. Gewoon vluchten. Ja. ja, nou ik geef hem groot gelijk. Ja, geen groot gelijk. Ja, joh, dat lijkt er helemaal nergens op. Nee. Jongens, want uh, ik moet je zeggen dat het wel een ding is, dat hele. Dat hele Olympische Spelen. Uh, Olympisch, Olympisch nou. gedoe. Ja, ja de ene gaat op zijn bek. Terwijl die dacht dat er een plank, een plank lag. Ja, ja, dan smak je even van de poel. Uh, Zou je hem gaan? Wat een kres. <laughs> oh shit, shit, jongen. Het doet pijn in je tanden, jongen. Ja, ja. Ja, ik toch... mijn op de handen. Ik <laughs> mijn op de <lotte> handen. <laughs> Ja, Dat ging niet helemaal goed. Holy shit, joh. Ja, je moet er wel. En er was er, uh, bij het wielrennen was een dame die stak haar handen omhoog. Ja, Annemiek ja. van Vleuten. Die dacht dat ze gewonnen had. En toen bleek ja. er één, uh, vijf minuten ja. voor. Nee, maar er was uh, ook iemand die overstak. Ja, die, die, <laughs> ja dat is bij BMX. Ja, dat is ook zoiets. Ja. ja, maar de, bij BMX was toch een. Uh, ja, dat de, ja. was een official die overstak. Ja, dus. Uh, over, ja. Dan kwam ja. er een kinderfiets aan. Ja. ja. <laughs> Het zo zijn de, wel hele leuke spelers. Ja, zo, zo zie je. Dus Alles wordt, ja. wordt niet gemist. Wij vullen het wel eventjes ja, in joh, voor ons. Je dus, uh, zou toch daar naartoe moeten. Ja. Ja. Ja. Maar wat, wat niet zo leuk was, was uh, dat er dus uh, bij de politie. Uh, de politie uh, had een hond gearresteerd. Oh. Ah. Ja? <laughs> ja, dat is een, een hond gearresteerd? een apart, apart hondje. Dat is uh, zo'n. Uh, aan te zien, hij zit hier uh, in de politieauto. Gezeten op de achterbank. Hij kijkt een beetje triest. Het is een hondje waarvan Michel zou zeggen: het is een morkop <laughs> aan een touwtje. Een aan een touwtje. Met zijn Franse op. Maar goed, hij was gearresteerd omdat hij een verkeersongeluk had veroorzaakt. Ja, dat kan niet. Hij was ineens zomaar uh, overgestoken. En toen moest er iemand een uitwijkmanoeuvre uithalen en die reed zijn voertuig in de Prak. Nou, lekker Ach, dan. Buitenlands nieuws jij bent nooit gescheiden, hè, Frank? Nee. Ben jij wel gescheiden? Ik ik ben nooit getrouwd geweest. Nou, dan hoef je ook niet te scheiden. 21 kinderen. Ja, in Saudi-Arabië is er een vrouw. En die scheidt van haar man, met DT. Met Scheid Scheidt van man omdat familie haar vergelijkt met lelijkert uit tekenfilm. Ja. Gemeld wordt dat de familie van de man uit Zoo de vrouw continu bespotte omdat ze dun was en vermoedde naar een geanimeerd pers pers personage. Ze gebruikte deze beschrijving in het bijzijn van een man die ze naboodste, wat onledigheid tussen hen uh, veroorzaakte. Het stripfiguur echter werd niet gespecificeerd. Meld Mel News. Ja, want dat, wie zou dat nou? Uh, Het is toch niet te geloven. Uh, dat zou, zou ik eigenlijk niet weten wie He? dat zou moeten zijn. Ja. Zullen we ja. maar weer even. Sante ah. ja. Frank, Sante. Ik, ik heb niet al, heb al heel met iets corona. Ik heb te maken. al iets hoor. Madonna, zo, so, so, Padonna. Padonna. kleine donne, grote donna. De prima donne, prima donne, Prima donne. Do what you like to do you do what do you like to do you do what you like to Het is ook alweer van de lange tijd terug alweer, mensen. Dus goed, ja, prachtig. Madonna. Mooi. En De mooi. reden dat wij hier, luisteraars, niet aan een kopje koffie zitten... dat uh, is niet uh, omdat er geen koffie is. Dat is omdat die, heet dat, die Senseo niet is te zuipen. Oh. Maar uh, wat, je wat, je wat? wat wel uh, te zuipen is... dat is uh, op zich, als je het juiste apparaatje hebt... die Nespresso-capsules. Oh, uh, nou ja, wat, wat, wat heb jij thuis? Ik heb gewoon filter koffie. Gadverdamme. gedamme. Ja, nee, ja, dat nou, brave idee. Ja, zeker. Hmm. Gewoon opschenken. Dus, uh, gewoon opschenken. Laffertekkel. Je weet dat ja. ook een tackle ook. Je moet een beetje met je tijd meegaan. Nee man, eenvoud kenmerk dat wagen zijn oma altijd. Koop wat klaar is, spreek wat waar is, <tie> eet wat gaar is. <tie> maar goed, er was een vrachtwagen in, uh, bij Mulhouse in het uh, Franse Mulhouse ja. en die uh, verloor gewoon eventjes omdat ze moesten uh, remmen omdat de, ze moesten remmen voor een aantal stilstaande auto's... die moesten wachten tot er een Tour d'Alsace voorbij kwam. Ja, ja. Maar overal ging er aan de zijkant een deur open van die vrachtwagens... Dan flikkerden er uh, allemaal dozen met Nespresso-capsules naar buiten. <laughs> <laughs> uh, wat uh, de achterrijdende automobilisten weer deed besluiten... om hun auto onmiddellijk aan de kant te zetten... om zoveel mogelijk dozen mee te jatten als ze maar in hun voertuig konden krijgen. Dus ja. ja, zo werkt dat die dan. Mensen blijven toch wel roofdieren ook. Hè? Ja. Nee, ik heb uh, bo bonen. Bonen. Bonen, bonen bonenkoffie. Ja, bonenkoffer, ja. Is ja, zelf uh, ja. wel uitmaalt dat ding. Nou, ik, weet je, ik, ik vond het schoonmaken van zo'n ding van tijd tot tijd... vond ik veel gedoe, wat voor mij niet opwoog tegen de smaak. Die ontegenzeggelijk, moet ik bekennen, wel beter is... maar niet zoveel beter dat ik nou weer zo'n zo modern ding moet aanschaffen. Dus... Ja. En als je er wat meer koffie in het filtertje doet... dan heb je ook sterkere koffie. Ja. Dus uh, dat dan weer wel. Hey, maar als je geen baan hebt... kan je altijd uh, dichter bij de Grand Prix komen... om, uh, uh, uh, zeg maar... Uh, even kijken, wat zoekers... Pitlane, technical pitlane-assistent. Ja, technical pitlane-assistent. Pit en Jan Lammers heeft daar het volgende over uh, uh, te zeggen. Ja, ja. ja welkom. Uh, goed, goed welkom. Kom ja. maar in, Jan.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 Een goed verhaal. Ja, zeker. Ja, heel goed verhaal. Nou, als je nou helemaal in, in de Formule 1 racerij bent, is het dat toch wel ja. om dat te kunnen doen. Ja, ja, dus ik denk, ik, ik pak hem, ik pak hem uh, even op. Heel goed. Ik pak geef. hem gewoon even op. Maar nee. heb jij je ook opgegeven? Nee, dat niet. Dat niet. Nee. Nee. Ik zou bijna nee. zeggen, nee. Ik, het, moet ik, ik, ik moet voor de Ik moet. Ja, dicht, ga hè? nou maar door. Dat is het uh, van Bleden oh, ja. oh ja, akkoord. En dus, heb je dat filmpje wel eens gezien, hoe, de, hoe ze dit gemaakt hebben? Ja. Waanzinnig, jongens. Een, or een orkest staat daar. Oh ja? Niet normaal. Maar uh, nee, ik, uh, ik uh, ga lekker voor tv zitten. Ja, en doe de ramen en deuren de... open. Oh, dat op. doe ja, je wel. Nou, oké, ja. Hoor, ja. Zodat je het mee kan luisteren. Ja. En, uh, och jongens, één groot feest. Ja, ja, ja ik denk hoor. wel dat het... Nou, ik, ik vind vooral... Uh, ik ben niet zo heel fanatiek met Formule 1. Alhoewel ik wel volg wat uh, Max natuurlijk uit, uitvreet... Maar ik vind Sfeertje lijkt me, wat kan ik me van vroeger tijden, in begin tachtig jaar herinneren. Dat ik het sfeertje altijd geweldig vond in de week... dat er dan een Grand Prix op handen was in Zand. Uh, de, de, de, de wildkampeerders uh, besloten dan ergens in de bocht van de ja. Linnéestraat... hun tenten al neer te zetten. Of ergens ja. bij de Tjerk gebeurde dat Om, ook al? wij gingen met, met uh, slaapzakjes als kind naar de hoofdtribune. Ja. Op zaterdag uh, eind van, uh, begin van de avond. Ach. En dan sliepen we dan. Ja. En er waren we uh, ja, dus <laughs> wakker en dan zaten we in eerste klas. Ja. Ja. <laughs> Op, oh. ja, ja, ik hoorde een wel eens een prachtig, verhaal ja. van uh, Tony Zwanenburg. Die hadden ze op een gegeven moment van die spuitbussen. Die hadden ze dan op een gegeven moment gingen ze naar zo'n stuk asfalt in het midden in de nacht. Hup, Team Slotenmaker. En dat was in de jaren dat, uh, dat ik uh, werkte... Ja. was dat al, al veranderd. Want toen liepen de bewakers al met de honden. Want als je dat nu doet... dan heb je een bouvier donderlang. Dus ja. dat, uh, dat ging... Uh, later ging dat niet meer. Dus, uh, want toen sloten ze dat al af. Ja. ja. ja. ja en, uh, nou ja, dus er gebeuren natuurlijk heel veel dingen straks in het dorp. Hoezo? En, uh, ook de car art tentoonstelling in het raadhuis, jongens. Het raadhuis is het tegenwoordig museum, hè? Oh ja? Ja, dat is ja, helemaal, ja, helemaal ja, leuk. leuk. Michel Bleekemolen heeft ook wat ja. prullar Het ja, raadhuis, dat is die kartonnen aanbouw. Nee, nee, nee, dan nee, dan nee, het oude raadhuis, Er nee. schuin tegenover Gerzenhuis. staan, dat, dat dat oude gedeelte. Ja, ja, ja. ja. Het mooie gedeelte, ja. echt mooi gedeelte. Ja. Ja. en dan kan je de zijkant, bij, bij, naast de kastjes. Oh, ja. daar zo. En dan, dan, oh, dan kan je binnen, daar kan je naar binnen. Er nee. ja. ja. uh, dus zijn allemaal kunstenaars en, en, uh, het is helemaal leuk, hoor. Ja. Absoluut, oh, helemaal de moeite waard. Dus daar ja gaan we snel een keer met z'n allen kijken, bezoek. Kaart vanaf 16 juli in het Raadhuis van Zandvoort... is op vrijdag tot met zondag... en vanaf 23 augustus tot 12 september... een aansluitende kunstroute. Nou, mooi. Ja, ja prachtig. Toch? Ja, nou, vind ik, ik ben wel nu wel al enthousiast. Dat zei je nog, ja. Ja. Ik hoor toch een soort van muziek hier op de achtergrond. Ja, dat is nog, oh, dat steeds, dat nog, dat nog steeds een Formule 1 thema. Ja, heel ja, zo lang. lang duurt hij nog. Ja, heel goed. Even dus uh, in, uh, in die periode hebben we dus even dit, uh, dit fijn eventjes genoemd. Even onder kijken het thema. of we nog... Nou ja, je hebt het toch klaarstaan. Dan, dan? kijken of er nog meer uh, Formule 1... Oh, nou, dan moet ik hem even, weer even fijn uh, terugzetten. Uh, Doe dat. Dan doen we het dan even hier zo. dan gaan we weer. Even gewoon... Ja, ja. <tie> wel hoor. Uh, even nog meer. Ik wou dit ik dat liedje had geschreven. Welk liedje? Dit liedje. Zo, veel. Verdien je een beetje geld? <lacht> ik heb meerdere malen gebruikt, zelfs uh, vorig jaar. Nog in de aan, uh, aanloop naar 2020. Die toen helaas niet doorging. Maar goed, uh, had ik wat nummers uit 1985 bij elkaar geraapt. Uh, in dat opzicht. Maar helaas, het ging die door. Uh, wat wou je zeggen? Nou, ik wilde dit even kijken. Prima, ik... Dat is het geluid hè? Van, uh, van een YouTube-filmpje. Uh, voorbereidingen ja, dat maakt niet uit. Een voorbereiding van de circuitie Zandvoort. Kijken of, of, de, of, er, of er nog iemand wat zegt. Denk het niet. Denk het ook niet, hè? Nee, nee, nee. het is alleen maar uh, beeld beeldmensen. Uh, dus, uh, en aangezien dit het medium is zonder beeld... Ja, dan heb je geen Er is dus, dus helemaal geen ene man aan. Nee. En maar um, op het beeld is te zien dat ze dus allerlei dingen aan het opbouwen zijn. Ja, van tribunes is... tot, uh, tot en met uh, eigenlijk ook complete hospitality units. Ja. Dan niet van de teams, maar van de mensen die daar dus komen. Die dus een duur kaartje bijvoorbeeld hebben in de tas en bocht. Dat zie je dan. Uh, dus wat dat er gaat, uh, men uh, treft al de nodige voorbereidingen. Maar uh, zijn de, de milieuridders terug in hun kasteel geduwd? Of uh, nee, nog de, proces, recht, uh, de rechtbank uh, heeft uh, nog even gevraagd... of er nog, uh, er moest nog wat aanvullende materiaal... Uh, onderzoek, onafhankelijk onderzoek over dat uh, waar zij over vielen. En dat, uh, die uitspraak, wordt pas na... ...de Grand Prix verwacht. Kijk, dus uh, de verbleem uh, ja. gaat gewoon door. Dus en wat daarna een, gebeurt, uh, ja. dat is nog ongewis. Dus er is een tijdelijk onderkomen gevonden... ...zolang het Grand Prix duurt voor de Groene streeprugpad ...en de Zandhagedeven. Ja, ja, mooi. mooi ja. Mensen. Ja. Er staat ook uh, motorsport.com. Dat is een, een toch wel gerenommeerde uh, site... ...voor uh, alles wat met motorsport te maken heeft. Uh, hey. MotoGP, uh, IndyCar en uh, meer... Uh, daar staat gewoon dat, dat penthouse op uh, uh, tegenover yep. Strijder. Ja, precies. Op de, op de van Spijkstraat. Hoekje. Oh, ja? van Spijk, ja, vanuit vanuit je, als je die koopt, kan je de Grand Prix van, vanuit je huiskamer bekijken. Oh, okay. Ja, nou, dat, dat is wel, wel heel erg. Heel erg. Ja, ik, ja. ik, ik, ik, ik weet dat niet. Maar uh, ik heb zoiets uh, van kijk uit met wat je doet, mensen. Want het uh, toch wel een, een, een afstandje, hoor. Vraag ook bijna een miljoen hè, voor dat dingetje. Ja, ja eerste miljoen kun je niet zo zeggen. Dan uh, heb jij weer gelijk in, ja. Frank. En je zit uh, schommelend in je woonkamer als je helemaal boven in het pand ja, woont. Als je een ja. beetje mazzel hebt, wel, ja. Want het, um... Kijk, hier staat wel een Ferrari in de, in de garage. Ja. Ja. ja. Nou, dan ja. doe ik ja. het wel. Die is van Ben. Van Ben Pom? Van ben en Karin. Ben en Karin? Ja. Die Wie is ja. Ben en Karin? Ja. Even de... zijn achternaam kwijt. Maar die, <laughs> die uh, woont. Hebben daar. die, een, uh, nou, die ja, is een Ferrari? Ben had een uh, Ferrari, ja. Oh, nou. Ja, en Bart Appelmoes. Uh, Rolls Royce uh, staat er ook. Bart Appelmoes? Ja, Bart Appelmoes. Zeg. Dus, uh, nou ja, ja het, is een, het is niet zomaar een flatgebouw, hè? Het is een residentie. Nee. Zandvoorthagen. Ja. Ja, <laughs> uh, <laughs> Zandvoorthagen. <laughs> Hege. Hege. Hege. Akkoord. Akkoord. Heb jij nog het? iets maar, uh, fijn uh, klaarstaan, Gerda Ja, is de paus katholiek? Want uh, Pino wordt weer tijd te leren voor een uh, voor Schijt, een schijt weer in het bos? Voor een stukje muziek, Sla denk ik. Dolly Parton op de rug? Ja, kom naar binnen. Jongens, hier gaat hij weer.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 ja, James die kon er wat van. Leuke gozer. Leuke gozer. Lekker zijn eigen. ja, goede hey. kop erop. goede kop erop. Zo hoort dat, jongens. Hé, hey, ik zit hier even te kijken naar wat uh, mensen hebben. Uh, uh, qua leeftijd. Ja. Dus dat is een uh, site. En dan zie je foto's van... Uh, van hoe het, uh, de Nederlanders. Ja, die, die, die Paul Verhoeven heeft ook 20 miljoen. In, ja. in zijn tasje. Dat heeft hij goed gedaan. Weer een nieuw film gemaakt, hè? Oh, ja. is dat zo? Ja, over lesbische uh, um, uh, nonnetjes. Oh. oh ja, daar heb ik iets van. Ja. Uh, ja. Maar hoe heeft hij gescoord in kan met die film? Nou, niet. <lacht> niet. Nee, hij heeft in ieder geval geen uh, kan uh, gekregen. Sorry, kan niet. Patricia Pijs, 72 heeft al 30 miljoen. Ach. Ik kan me toch niet voorstellen dat ze 30 miljoen heeft, joh. Nou, hm. kan wel. En hoeveel heeft Sultana Simons? Sultana Simons. Uh, die eet alleen maar op. <lacht> ja, en voor René Vroger ook 10 miljoen, dat geloof ik wel. Ja, ja dat is nog weinig die, Ja, dat denk ik ook, ja. Henk Wesbroek. Henk Wesbroek. Henk, is Henk, <laughs> Henk Westbroek. Oh, ja. hoe Frank. Henk Wesbroek, Ik heb een brief gekregen, luisteraars van een mevrouw. Die schrijft mij, beste Henk, wil jij... Nou, dat wil ik dus niet. <laughs> André van Duin. Van Duin heeft ook al bijna 16 miljoen bij elkaar gesprokkeld. Oh ja, iemand van Radio 10 Roy, die moest bij... Uh... Voor een van de podcasts een uh, interview afnemen, bij Henk Westbroek, thuis. Ja. Maar uh, op een gegeven moment. Uh, <knellen> lag ze, zijn vrouw, die lag daar in de gang. Oh? Gewoon uh, om te knorren of wat ik vond. Jo, stopte er even overheen, die wordt zo wel weer wakker. <lacht> ja. <hij> <hij> <hij> Eén grote type in het huis. Eén grote kleren Echt. Dus die, die, die, die rode, dacht die, wil je misschien een kopje koffie of iets anders. Hij zei, nou laat ik het niet doen. Er stond een, een afwas van 14 dagen op het aanrecht... met een prachtig groen dekentje eroverheen. Nee, waarschijnlijk krijg je meteen een jonge Geneva. Ja. <laughs> uh, uh, Stop er maar even overheen. Hoezo, we straks wel weer wakker. Dat <laughs> is niet te geloven. Hey, Monique van der Wijn is zei, ook al 68. Ja. Ja. Nou, die hebben ze helemaal een beetje... Ja, die is flink opgestrakt. Hè? Maar die heeft ook een beetje Linda de Mol voorhoofd. Zo'n Herman Monster voorhoofd. Wat ja. door de aan boters een beetje voor je ogen zakt zo. Ja, ja, ja. ja. Dat vond ik zo zonder. Ja, vroeger de was het een, wel een heel ja, bijzonder prettige uh, verschijning. Absoluut. Ja, en dan hebben we natuurlijk Peter Struiken. Waar ken ik die man? Ik weet het niet. Ik zal wel een acteur zijn. Oh, dat is de broer ah? van Karel Struiken. Dat zegt me ook niet. Karel Struiken is uh, de lange gozer in... Uh, God, hoe heet die serie ook weer? Die, die, uh, die, die, in, die Amerikaanse films uh, in dat huis. En dat was een familie met een hand. Die liep... de, Adam's de Adams family? De Adam's, nee, de Adams oh, family. Yeah? En de, hij was die lange. Oh, oké. Okay. En dat ah. was, een, was een Nederlander. Oh, was dat een Nederlander. Ja, Karel Struiker. You rang. <laughs> ja. <laughs> dat was de butler, hè, geloof ik. Ja. En Sorry. Tecla Reuten. Ken je haar? Ja. ja, actrice. Ja, vier miljoen. Heb Huppakee. Huppakee. Zie je? Ja. Helemaal goed. Ja... Komen wij aan? Nou, daar, wij aan? zijn in de verte... Uh, verste verte op deze lijst. Michiel uh, Huisman. wij niet voor natuurlijk. Toch geen broer van? Michiel <laughs> nee. Huisman. Nee, hij nee, is geen broer van. Maar nee. ge, uh, de luisteraars uh, willen... Dennis de de de Storm... Zien. Je hebt 30. minuten. Ja, dat wordt een beetje lastig met anderhalve minuten. Dus, dus, ah, dat gaat hem, hem toch niet worden, van. jongens. Dat gaat hem uh, toch niet worden. Maar hebben we hier uh, uh, al groene halsbandparkieten gesignaleerd? Halsbandparkieten? Want die rukken lelijk op natuurlijk. Ze zijn, er zijn... Ook al in, ze zijn ook al in Haarlem nu. Meen je dat? Vind die mini papegaaien. Ja. En wat doen ze? Ze zijn winterhard en ze rukken op. <laughs> <En> ze vreten <laughs> alles. Ja, ze zijn winterhard. Ja. ja, want de beesten zijn natuurlijk <laughs> ook door stel stelidioten losgelaten. Maar die hebben zich aangepast aan de... Aan de winters, hoewel ik me wel afvraag <laughs> hoe ze de afgelopen winter, ook al duurde het maar een week, hebben doorgebracht terwijl het toch wel behoorlijk vroor. Maar die beestjes die, uh, maken een hels kabaal. En uh, ja, misschien worden dat in de toekomst wel de geduchte uh, tegenhangers van, uh, van de bekende zeemeeuw. Ja. Dus uh, dat ze met elkaar uh, misschien op de vuist gaan jagen. De halsbandparkiet, uh, ja. maar die is toch niet zo groot, dat beestje? Ja zijn van die, groene, van die groene units. Ja, ik, ik, ik, ik, ik zie er nog oh, wel eens een paar ja. rondvliegen in Bentveld. Ja. Dus, ja. uh, oh, zijn <coughs> daar zijn ze nu al. Daar oh, zie ik ze nog niet, wel ja. eens zitten. Dus okay. uh, op de Zandvoortslaan. En heel soms ook nog op de Zuidlaan. Maar dat is dan oh, okay. een stukje verder land in Ze Dan zijn ze al bijna in Zandvoort. <laughs> nou, dat scheelt niet veel. Dus, uh, nou ja, goed. Uh, we gaan het uh, straks uh, natuurlijk nog wel even verder hebben. Ja. Met goed bedoelde onzin in het uh, volgende uur. Nou, we doen, we bedoelen, het is helemaal niet goed bedoeld. Ja, tuurlijk. Nou, is op... ah, een goed bedoelde onzin waarmee je dus, uh, je voordeel mee kan doen, toch? Ja, nou, oh, laten ja. we maar even naar het nieuws luisteren. Kijken dat wat dat er lijkt weer. Nou ja, dat, dat is me af en toe wel een beetje zwaarmoedig ja. hoor. Ja, Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11.